Het is vijf uur, Jeroen aan met het NOS-journaal. Een op de drie Nederlanders is bang dat de eigen financiële positie het komend jaar verslechtert. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Sinds het bureau begon met meten in 2008 is dat aantal nog nooit zo hoog geweest. Ook vindt 70% dat de Nederlandse regering zich minder moet richten op het buitenland en meer op binnenlandse problemen. Steeds minder Nederlanders vinden dat ons land een bijdrage moet leveren aan internationale missies... De bestrijding van de armoede in het buitenland en wereldwijde klimaatproblemen. Toch vinden de ondervraagden de crisis niet het grootste probleem. Ze maken zich drukker om veranderende omgangsvormen. Ruim driekwart van de Nederlanders vindt dat het steeds meer ieder voor zich is. President Obama heeft de leiders van het congres uitgenodigd... om te praten over de nieuwe Amerikaanse begroting. De democraten Harry Reid en Nancy Pelosi... en de republikeinen John Boehner en Mitch McConnell komen vandaag naar het Witte Huis om met de Amerikaanse president te overleggen. De republikeinen en democraten staan lijnrecht tegenover elkaar. Als er aan het eind van het jaar geen akkoord is over een Amerikaanse begroting... gaan de belastingen automatisch omhoog en worden strenge bezuinigingen van kracht. De zogenoemde fiscal cliff, de begrotingsafgrond. Op het vliegveld Charles de Gaulle in Parijs... is een vliegtuig van Turkish Airlines van de baan geschoten. Er zijn geen gewonden. De 278 passagiers zijn geëvacueerd. 159 van hen reizen vannacht nog verder. Het toestel zou vertrekken naar Istanbul. Volgens medewerkers van het vliegveld ging er bij het taxi iets mis... door een fout van de piloot. Het vliegtuig schoot van de baan en kwam in het gras vast te zitten. Op de kerstmarkt in Gent hebben zeven mensen gisteren een tijdje vastgezeten boven in het reuzenrad. Ze hebben zelf de hulpdiensten gebeld toen de mensen die het rad bedienen het hadden stilgezet. Ze dachten dat er niemand meer in zat. Het weer overdag in het noordoosten nog zon. In het middag gaat het vanuit het westen regenen. De middagtemperatuur ligt tussen 3 graden in Groningen en 8 in Zeeland. Ook in het weekend is het zacht en wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.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 En je kunt natuurlijk ook mailen naar nachtzusterapenstaatjeomropmax.nl. Je kunt twitteren via apenstaatje nachtzuster. En je bent van harte welkom op de chat die te vinden is op Nachtzuster. En dan eventjes de chat aanklikken. De vragen die nog niet beantwoord zijn, zijn uh, onder andere... Ja, die van Paul, is al door diverse mensen over gebeld. Maar het zou zo fijn zijn als er toch echt... Iemand vanuit de politie of uh, iemand die verstand heeft van politiezaken... daar even over belt. Een motoragent vroeg Paul zich namelijk af. Klopt dat dat dat uh, bijna altijd iemand is... die niet meer functioneert met een collega in de auto... en dan dus in zijn eentje op de motor wordt gezet? Het lijkt mij een vaag verhaal, maar Paul had het gehoord van iemand... en ik vraag me ook wel af of het waar is. 0800-1121. Um, die of, of Rob, die dus uh, wilde weten... waarom de televisieserie Frost niet chronologisch wordt uitgezonden... maar dat er in het verhaal dat doorloopt steeds heen en weer wordt uh, geplaatst. Token wil weten wat er gebeurt met illegaal vuurwerk... dat in beslag genomen is door de politie. Wat gebeurt daar vervolgens mee? Wordt het afgestoken of wordt het in water gedoopt, vroeg ze? Vond ik een mooie vraag. Ben die wil dus weten waarom er dossiers zijn rondom de moord van Kennedy... die nog uh, tot het jaar 2038 gesloten blijven. En uh, nou, we hadden net al Steven aan de telefoon die zei, dat is onzin. Nou, mocht je daar meer van af weten, 0800-1121. En Paula vraagt zich af waarom jongeren pas vanaf 12 uur 's avonds uitgaan. En die wil graag weten waarom cafés niet gewoon eerder dicht gaan... zodat jongeren eerder uitgaan en er volgens haar ook minder vernielingen worden verricht uh, midden in de nacht. 0800-1121 en ook nieuwe vragen zijn van harte welkom. segregation is? Uh, what is bigotry? I don't know what bigotry is. What does, uh, hatred mean? I don't know what it is. Uh, what is, uh, prejudice? Um, I think it's when somebody's sick. <laughs> right there's God, boys. One, two, three, four. One, two, three, four. I see your face, I'm falling in love again. Every I believe your to pick up the motorcade. Something has happened here. We understand there has been a shooting. The presidential car coming up now. We know it's the presidential car. You can see Mrs. Kennedy's pink suit. There's a secret service man spread eagle over the top of the car. We understand Governor and Mrs. Connelly are in the car with President and Mrs. Kennedy. We can't see who has been hit, if anybody's been hit, but apparently something is wrong here. Something is terribly wrong. I'm in behind the motorcade trying to follow the notes as though they're going to Parkland Hospital. We interrupt this program to bring you a special bulletin. <gasps> Dallas, Texas. The flash, apparently official. President John F. Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. Anybody here seen my old friend Martin? Can you tell days ahead, but it really doesn't matter with me now, because I've been to the mountaintop. I don't mind. Like anybody, I would like to live. No one can be certain who next will suffer from some senseless act of bloodshed. The has just sent me a message that we've been here too long already. So, uh, my thanks to all of you, and now it's on to Chicago, and let's win there. Senator Kennedy has been shot. Senator Kennedy has been shot. Is that possible? Oh, my God. Senator Kennedy has been shot. Rafferty Johnson has a hold of the man who apparently has fired the shot. Get the gun. Get the gun. Get the gun. Stay away from the gun. Get the gun. His hand is frozen. Take a hold of his thumb and break it if you have to. Get his thumb. All right. That's it, Raper, Get it. Get the, Get the gun, Raper, Hold him. Hold him. We don't want another Oswald. Like it or not, we live in times of danger and uncertainty. That is the way he lived. That is what he leaves us. Brother need not be idealized or enlarged in death beyond what he was in life. To be remembered simply as a good and decent man, who saw wrong and tried to right it, saw suffering and tried to heal it, saw war and tried to stop it. Those of us who loved him and who take him to his rest today. Pray that what he was to us, what he wished for others, will someday come to pass for all the world. As he said many times in many parts of this nation, those he touched and who sought to touch him, some men see things as they are and say, why? I dream things that never were and say, why not?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 Lief, Tom Kleeën en het nummer heet What the World Needs Now. 0800-1121 is het nummer dat je kunt bellen met uh, vragen en met antwoorden. Niels, goeienacht. Uh, goeienacht. Hallo. Ik uh, klik een beetje blag, maar ik heb een uh, griepje te pakken. Oh, het is niet dat je om 12 uur uitgegaan bent en nu pas terugkomt? Uh, nee. Nadat nou, je een bushokje vernield hebt? Nee, uiteraard niet. Nee. Heel goed. <laughs> Wat was dat vorige voor een vreselijke uh, uh, uh, uh, plaatje of zo? Vind je dit vreselijk, ja? Ja, ik had het idee dat het een soort uh, Kennedy musical van ja. Albert Verlinde was of zo. Nou, niet van Albert Verlinde, maar daar heeft het inderdaad wel iets van weg. Ja, ik vind het, ik vind het altijd wel heel mooi. Ja, al vreselijk. Maar, nee, maar man... het is inderdaad, er zitten, er zitten uh, allerlei uh, fragmenten in verwerkt. Ja. En het heet What the World Needs Now Is Love Sweet Love. Dat is toch mooi? Ja, dat laatste kan ik me daar aansluiten. Het is wel een beetje een potpourri van allerlei van geluiden. Ja, nou, hè. Nou, sorry. Ja, dat is ook weer niet de bedoeling, hè? Ja, dat moet je lekker weten. Ja. Ik had wat op te merken over dat de motoragent het al gedaan is. Ze het hebben. Ja. Mijn ervaring is heel anders. Waar ik heb altijd motor gereden en... Dan uh, wil je juist uh, automatisch vriendelijk bejegend door de motorpolitie. Ah. Dan zwaaien je zelfs naar elkaar op de motor en zo. Als oh, ze... dus auto... ze hebben alleen een hekel aan automobilisten? Nou, weet je wat het is? Dat maak maakte ik zelf al vaak mee. Dat als de automobilisten, automobilisten vaak uh, nou een beetje fouten uh, gaan doen. Ze dus bellen naast je of zo, weet je wel. En, en je haalt dan in en dan gaat die auto helemaal zwabber omdat ze bellen zijn. Kijk, als je aangetikt wordt, dan ben je wel de zaak gewoon. Ja. En uh, met meer dingen. Kijk, als motorrijder leg je toch altijd wel een beetje het onderspit in uh, aanrijdingen en gevaarlijke uh, verkeerssituaties. En ik denk dat zij zich dat heel erg goed kunnen realiseren. En dat dat door wist uh, dat juist een beetje gebagitaliseerd wordt. Mm -hmm. Ja, ik vind het lastig, want ik vind motorrijden zo gevaarlijk. Ja, nou, maar dat is, uh, dat is een heel ander verhaal. Over de smeres ging het, nou toch? het ging over de smeres? Over de motorrijders. Ja, jij begon over de motorrijders. Nee, maar het is... Het is uh, nee, maar kijk, dat, ik, heb, ik heb die ervaring niet. Ik heb niet de ervaring dat motorrijders... altijd stugge, stugge en iets wat st strenge, strengere... iets wat minder sociale agenten zijn... dan, uh, dan agenten in een, uh, in een auto. Maar dat was dus de vraag. Want die had ervaring zo, maar... had Paul wel. Nou, ik heb dus helemaal niet, want ik ben heel vaak gewoon gemat. Gewoon ja. van, uh, als er niet zo'n lampje of een weet ik veel een dingetje, of je rijdt een beetje te hard, dan ben je aangehouden van, uh, ja joh, ik snap het best wel dat je... Want die weten ook hoe het voelt, om zo'n ding onder je gat hebben gewoon, weet je, dat je af en toe een beetje extra gas moet geven. Kijk, ja. als je het helemaal te gek maakt, dan halen ze het natuurlijk wel uit. Maar, die wordt niet veel eerlijk de je de kant gezet, gewoon de motorpolitie, echt niet. Oh. Die ervaring heb ik totaal niet. Okay, dus en dit... ik heb zelf ook altijd ge gehad dat echt als mensen gewoon een rare flatsen uithalen, dicht op je rijden en zo, je, dan, nou, dan voel je je niet fijn gewoon, want je hebt geen kreukelzone en zo. Nee. En uh, als je dat dan de hele dag meemaakt, alle van die nare gevaarzettingen de hele tijd, dan kan ik me voorstellen dat je er toch iets uh, gehaarder op bent om dat aan te pakken. Oké, okay. duidelijk. Dat lijkt mij een verklaring. Dankjewel. Dat het niks met sociale of asociaal te maken heeft. Nee. Ik vind het een duidelijke een, uh, verklaring. Ik wil een bijdrage even. Ja, oké. Okay, dan. Dankjewel ja, dan en beterschap. Ja, dankjewel. Oké. Okay. Doeg. 0800 1121 En dat nummer kun je ook bellen als je een antwoord weet op de crypto van vannacht. En die luidt als volgt. Over ongeveer 91 uur hoor je ze knallen. Over... Ongeveer 91 uur hoor je ze knallen. Zes letters, daar moet de oplossing uit bestaan. En je kunt hem doorgeven via 0800-1121. Peter. Goeiedag. Hallo. Hallo. Ik bel over het vuurwerk. Ja. Ja. Vertel. Al het illegale, al het illegale vuurwerk... Ja. ja. Valt niet nog onder vuurwerk, maar dat valt onder explosieven. En dat wordt opgeruimd door de explosieve opruimingsdienst. Oh ja, die hebben we ook nog. En opgeblazen dus. Maar, we, maar hoe doen ze dat? Hebben ze dan op 21 mei gaan ze met z'n allen naar een zand, uh, zand, uh, zandvlakte vuurwerk afsteken? Nou, nou, net zoals dat ze een bom af laten gaan die ze vinden, daar hebben ze hun plekken voor en daar gaat het heen. Daar graven ze geld in de grond en daar gaan exclusieve bij in om het uh, zeker te weten dat het ontsteekt en dan wow. het de lucht in. Echt waar? Ja. Hoe weet je dat? Ik heb dat ooit al eens op een documentaire op televisie gezien. Echt waar? Ja. ja. Hoe bedenken mensen toch altijd onderwerpen voor documentaires op televisie? Hè? Ja, ongezondheid. Dat vind ik knap. Ja, Volgens mij zitten ze ja. gewoon de hele nacht en te luisteren. Ja. Denken ze, dat Loop, is een goed Loop, idee. Programma. Ja. Loop programma. Wordt de mensen erin gaan lopen en dan wordt er wat in gedaan. Ja. Maar ik vind, ja. Het, ik, vind, ik, vind, ik, ik vind het interessant. Ik zou er graag een keer bij willen zijn. Toch wel? Dat de explosieve opruimingsdienst en? een gat graaft. Het programma, nee, het het programma? Verwijzen. Nee, programma? <laughs> nee. Op een gegeven moment weet je wel hoe het gaat. <laughs> Toch nee. wel? Ja. Maar goed, oh, nou... Misschien Misschien dat je, net, dat je net Vansi, dat ja, het aan moet vragen bij Defensie. Ja, bij Defensie ook. Ja, want het is een, een de militaire op, uh, explosief opruimingsdienst. He. Maar dat dan kun je toch is. niet voorstellen dat ze dan uh, zo'n ochtends aan het ontbijt tegen elkaar zeggen... nou, uh, kolonel uh, Van Dijk, we gaan vandaag uh, vuurwerk opruimen. Ja, maar het is geen vuurwerk meer van hen. Het zijn van hun explosief, hè? Ja vuurwerk is natuurlijk veel minder, minder zwaar, hè, wat wij hebben. Ja. En zo gauw het zwaarder wordt als dat toegelaten is in Nederland... Zijn het, is het geen vuurwerk meer, maar zijn het eigenlijk explosieven. Ja. En maar kunnen, ze Net... niet... kunnen ze dan niet... Kunnen uh, ze die, dan niet um, dat vuurwerk openschroeven... en de onderdelen hergebruiken of zo? Dacht ja, ik. Dat gewoon een beetje gevaarlijke bende, denk ik. Hè? Ja, dat is ook wel weer waar. Oké, okay, nou, hé, hey, dankjewel. Doe we nog even. Die rijden, of niet? Raad wat hij rijdt. Het wordt de derde keer raad wat hij rijdt in één nacht. Maar ja, ik krijg er nooit klachten over. Dus wie ben ik? Wacht even, hoor, dan ga ik weer even. <klaars> moet ik even weer recht zitten. Um, <klaars> even, dan moet ik concentreren. Want dan moet ik altijd even een beetje zo voelen wat voor type jij bent. Ja, ja, ja, ja. Leuk hè? Zijn het dieren? Nee, nee, nee, nee. Um, is het van hout? Nee. Is het van steen? Nee. Is het van ijzer? Nee. Kun je het eten? Ja. Um, eet jij het wel eens? Ik eet het wel eens, ja. Oh, maar niet iedere dag? Nee, niet iedere dag. Is het gezond? Ach, ik denk tijd de Weilen wel. Bij tijden en wijlen wel, dat is een heel onduidelijk ja, antwoord. Ja, als je alles is gezond, zolang je er niet te veel van nee, eet. Nee, dat is absoluut niet waar. Nee, nee, chocoladekoekjes zijn helemaal niet gezond. Oké, okay, maar oh. bij tijden bij is het gezond. Ah, tuurlijk. Oké, okay, ja. ja. Uh, uh, uh, kun je het in de supermarkt kopen? Ja. Zit het dan in een, in een, uh, in een pakje of in een... Um... Zit het dan in een pakje? Het kan ja een pakje, ja. Kan een pakje. Ja. Dus het staat niet in het vers vak? Nee. nee. En het is ook geen brood? Nee. En zijn het koekjes? Het uh, kan een deel van een koekje uitmaken. Kan. Is het chocola? Ja. Is het chocola? Ja. En is het dan... Uh, is het, uh, is het, uh, is het uh, is chocola in zijn pure vorm of is het dan verwerkt? Nee, in zijn pure vorm... Oh, en hoe, hoe dus zijn, het, zijn het repen chocola of zijn het allemaal, heb je een hele vrachtwagen vol chocola? Ja, nee, zijn, dit zijn blokken. Blokken chocola? Ja. En waar ik, rij je ik, nu? Ik ga nu België in, ik sta nu Oh, dus is te ver weg. <laughs> dat haal ik niet. Oh, een blok chocola, dat klinkt echt heerlijk. He, nou, ja, dat zijn blokken van, uh, van 10 kilo. En, en als je dan de, daarmee rijdt, dan kom je er niet aan. Nee. Blok, brokken chocola van 10 kilo. Ik ben echt, het gebeurt ja. niet vaak, maar ik ben sprakeloos. Ja. Hey, Richard, dankjewel. Doei. Doeg. Goeie reis! Doei! Hey. Oh, lekker zeg. Brokken chocola van 10 kilo schoon. 0801121. Ik zeg, Richard, volgens mij, nu, tegen Peter. Het was Peter. Ja. En Richard heb ik nu aan de telefoon. Richard? Dit is Richard, ja. Goeie ja. Morgen, het... ja, maar Jij rijdt niet met brokken chocola? Maar ik zeg die waar ik wel mee rijd. Oh, maar je rijdt helemaal niet. Ik hoor niks. Ja, dan moet ik schelletjes gaan maken. Oh ja, en ik doe dat maar niet. Nee, ik bel over de. de, de... Amerikaanse controverse en het wespennest. nest. Ja, en wat beter trekken. Dat uh, ook het Vaticaan allerlei archieven heeft. die ze na de afgelopen tijd vrijgeeft. Ja. Dus ze houden dat heel, helemaal achter. Maar waarom? Ja, waarom? Om, ja, ja, dat is de dat, dat cruciale vraag. Ja. Ja, ze kunnen natuurlijk niet zeggen... we, we houden de dos dit dossier over Kennedy gesloten... omdat daarin staat uh, dat uh, Harvili wat het helemaal in zijn eentje gedaan heeft. Nee, precies, maar... Uh... Dat zou raar zijn. Ja. Maar goed, vertel. Ja, ook, ook het Vaticaan houdt houd, uh, die traditie aan. Ja. Dus die hebben ook, ook, ook eerst uh, beweerd dat het aardapplat was... Tot... Tot beweren wat het daar rond was. Ja. En dan kun je dat weer lezen. Ja. En uh, de paus, Johannes Paulus I, de, die wilde de bank, uh, de bank in, in Italië schoonvegen. Ja. En die heeft maar heel kort uh, zijn pontificaten uh, mogen... Heel gek creëren. is dat. Ja, dat zou dat iets met elkaar te maken gehad kunnen hebben? Nou, dat is mijn... mijn uh, mijn gedachten daarachter. Ja. Want daar hingen hing ook opeens uh, Italiaanse en Engelse bankiers om, onder een brug te, te zwengelen, die op on onverklaarbare wijze afscheid van het leven hadden genomen. Ja. Nou, uh, Richard? Ja, en. en, en, en, en Luciano, want ze weten het niet. Nee, maar Richard, Richard sorry hoor. Maar, maar ja. we, we hebben namelijk nog maar echt nog maar 38 minuten in dit programma. En uh, uh, de vraag is waarom er dossiers zijn rondom de moord van Kennedy. die 75 jaar gesloten moeten blijven. Dat is de vraag. Ja, oké, okay, maar dan is het antwoord uh, dat het al uh, heel lang gebeurt. Nou, en dan verwijs ik naar het Vaticaan, die ook uh, ja. steeds een stukje is vrijgeven. Als het al ver heel lang geleden is. Ja. Nou, dankjewel. Ja, welkom. En een goede nacht. Ja. Dag. Dag. Hoi. Timo. Ja, hallo. Hallo, Timo. Oh, hi, hi. Uh, Ik had een, een kleine aanvulling ja. op uh, uh, die point. vraag over Punt. Waar komt die naam vandaan? Ja. Ik luister ook meestal naar Woord, zelfs tijdens slot als jij, op ja, Radio 1, Maar dan ja. een dag later, etmaal later. Ja. En daar werd in het begin werd er opgenoemd wat er zou komen. en Dat we gingen over een, een conservatieve Amerikaanse denker. Die heette Ezra Pound. Oh, uh, dus misschien dat het zeg maar, vanuit die conservatieve rechtshoek gezocht moet worden. Dat ze daar zich mee afficheren op de een of andere manier. Hmm. Maar toen ben ik ook in slaap gevallen. <laughs> dus ik, ik, ik heb dat uur zeg maar, waar het in behandeld werd niet gehoord. Maar... Ik wist niet dat jij sliep, Timo. Ja, ik slaap iedere dag acht uur als je <laughs> altijd wakker bent. Uh, dan word je gek, toch? Ja, daar zit wat in. Ja, nee, als ik slaap krijg, dan dat gaat boven alles, want dan ga ik slapen. Want anders komt er er nooit meer van, dan is het niet goed. Oké. Okay. En, pardon weer. Ja. Uh, ik, ja, ik mocht, ik mocht het misschien niet zeggen, maar ik wou toch nog zeggen: als er een cowboy in de Village People zit. ja. dan zit er ook een, een soort leernicht zitten in. Ja, dat is, maar weet je dat het. Dat ik heb dat in, inmiddels vaker voorbij zien komen. Oh, Oké. Okay. Maar er zit gewoon een motorrijder in. Ja, een motoragent. Nee, maar ook nog een motorrijder. Oh? Het zijn er zes. Ik dacht dat het er vijf waren. Ik dacht dat het er ook vijf, was, de vijf waren. Want ik zoek ze er weer even bij, hoor. Dat, kijk, we zijn er om twee uur mee begonnen, met de Village People. maar. Je bent een Indiaan? <laughs> Wacht. De ja. Village People. En dan zoek ik op afbeeldingen. En dan heb ik er toch echt zes? Oh. Oh, wat is dit dan? Ja, wat ben je dan? Volgens mij een matroos. Oh ja. Matroos, ja, met ja, zijn hoedje, Ja, gunnen zijn ouderwetse. Maar ik ik heb een matroos, ik heb een bouwvakker, ik heb een, ja. een politieagent. Ja. Ik heb een cowboy, ik heb een Indiaan. En inderdaad, ja. Het ja, is ja, gewoon een leernicht. Het, het is gewoon een leernicht, maar hij wordt omschreven als een motorrijder. Oh een Dat nou, ziet, ziet, ziet er niet uit. Zou zo niet gaan motorrijden. Ik denk ook. Ik denk dat als je valt, dat je je lelijk kunt beceren aan het asfalt. Ja. Ja. Dat denk ik ook. Maar goed. Maar het zijn er zes, de Village People. Dat oh, is, nou, dat uh... ik ook niet. Ik dacht het er vijf waren. En de matroos had ik al, was ik helemaal vergeten. Dus ik. Ja, ik niet. ook. Wie had wie had... Maar die de, de, ja. die, de, die dossiers van uh, JFK, daar waar ja. ik nog iets aan toevoegen. Een serieuzer denk... onderwerp. Nee nou, we gaan ja. alles, alle eindjes vastknopen, toch? Ja. Geen los eindjes lief. Nee, heel graag, Timo. Ja. Uh, die dossiers van JFK, ik denk dat dat te maken mee heeft dat er zeg maar staatsgeheimen zijn die gebaseerd zijn op inlichtingenwerk van de inlichtingendiensten. En die hebben altijd zeg maar uh, mensen ergens zitten, waarvan oh. andere mensen niet weten, dat ze dat ze informatie verzamelen en doorgeven. Dus als ze zeg maar die, die dossiers vrijgeven, dan kunnen ze ook zeg maar. ...agenten of spionnen of hoe je het ook noemt... ...maar in ieder geval mensen die ook voor de Amerikaanse zaak meewerken... ...die op positie zitten waar ze gevaar lopen... ...als het bekend wordt dat zij informatie leveren... ...dat die informatie aan hun aanwezigheid gelinkt kan worden... ...en dat ze daarmee gevaar lopen. Nou, dus, dat, dus, ja, ja, Soms ben ik gewoon zo blij dat je belt, Timo. Jij ja, wel! Ja. Ja, ik, ik hoor ook wel eens andere verhalen. Ja, ze nemen soms ook niet meer op als ik bel. Ja, lachen maar om. En dan ga ik gewoon met twee telefoons bellen. Maar waarom ze... doe je dat nou, Timo? Wat is dat ja, nou toch? Ik weet het niet hoor. Ik, ben, ik, ben, ik denk van, dan doe ik al die moeite om, het, om die vraag te bedenken. En dan zeggen ze van ja, liever niet. Nou, ik denk, ja, zeg toch gewoon dat ik niet meer moet bellen. Maar dat zeggen ze ook niet. Nee, dus, maar dus, ja, op dan... dit soort momenten ben je zo ontzettend welkom. Oh, uh, <laughs> <laughs> uh oh. Nou ja, sorry. Ik moest er ook maar even blazen. Vooral dus, ja, je moet zelf maar even gaan kijken. Nee, maar is dat, maar dat is het niet. Het is, volgens mij, is het echt die verklaring die eerder in de uitzending werd gegeven. Dat het van. Uh, van oond oh. komt. Dus dat we ook, oh. toch ook echt poond moeten zeggen. Wat erg okay. dat ik het gewoon niet weet van mijn collega. Uh, publieke maar ze hebben het zelf in ieder geval niet bekend gemaakt. Want ze deden zelf toen het pas werd opgericht, deden ze er heel erg geheimzinnig over. Oh, ik vond het al zo raar dat ik dat niet wist. Dus en ze hebben het, het niet bekendgemaakt in het begin. Maar ik oh, vind okay. het wel een aanvulling op het publieke omroepbestel. Nou, fijn. Toch? Want je krijgt ook eens een keer zeg, maar, dingen die, die taboe zijn bij andere omroepen. Die krijgen daar wel een kans. Maar wat is er dan in hemelsnaam taboe bij andere omroepen? Nou, bijvoorbeeld uh, dingen die andere mensen gek vinden. Bijvoorbeeld laatst hadden ze iets met uh, een journalist, oude NRC-journalist, Micha de ja, Kamp of zo. Ja, ja. En die ging een heel verhaal doen en dat kreeg weer staartjes. Maar dan, dan zijn er weer mensen die andere mensen kunnen beschadigen en dat soort dingen. En, ja, en ik heb het idee dat sommige, sommige omroepen of dat te vulger vinden. Ja of zijn bang om daar hun vingers aan te branden... of wat dan ook. Mm. En dan heb je zo'n jongeren ertussen zitten... en die doet dan toch om de te werk, vind ik. Ja, stigmatiserende ja. dingen. Bijvoorbeeld, daar was ik laatst zo boos over... dat, dat toen was de documentaire gemaakt... Uh, door een Turks meisje... Ja. Die, uit ondernemersfamilie. Die kwam bij Kunststof vertellen dat ze een, een documentaire had gemaakt... de snackbaiten die. Ja. En ik heb letterlijk zo'n situatie meegemaakt. En dan vertelde zij bij Kunsthof... radio dan dat ze die documentaire aan niemand kwijt, omdat niemand dat weer zijn omdat dat stigmatiserend zou werken. Ik denk, ja, het gaat er niet om of je het stigmatiserend vindt werken of niet. Ik vind waarheid, kijk, die media, buiten mijn, buiten mijn raam van mijn kamer, is mijn enige beeld De werker werken te krijgen. Ja. En als je dan ja. iets niet te zien krijgt, omdat de ander vinden dat je het niet te zien mag krijgen, of oh, ja... Snap je wat ik bedoel? Ja, maar ja, ja, ik snap wat je bedoelt. Maar ja. ik, vind het een, ik, ik heb daar zo verschrikkelijk veel meningen over. dat ik daar makkelijk de laatste 31 minuten mee kan vullen. En dat zal ik niet doen, want het draait om de vragen en de antwoorden van de ja. luisteraar. Ik bedoel, soms ja. krijg je over een buitenland krijg je meer informatie dan over Nederland. omdat er weer dan allerlei belangen spelen. Nou dus ja, maar... dat ben ik niet helemaal met je eens. Maar ja. ik ga nu de discussie ja. dan niet voeren. Maar ik kan je wel Moment. veel belangrijker, wat ik je nog kan vertellen. Wat een geleuter. Is, nee, <laughs> jij, jij zit echt goed op te letten, vier <laughs> uur lang. Nee, ja. ik, ik, dat de matroos in de Village People ja. zit alleen maar in het nummer in de Navy. Oh, is, dat wist ik ook niet. Die is ingevaren speciaal voor dat nummer. Dat wordt mij inmiddels via de chat verteld. Dat ja, we dat, ja, ik, uh, ik, ben, ik ben niet zo van de muziek, maar ik kan me die matroos wel herinneren, inderdaad. Ja, zie je. U mag denken aan dat. Die, die Gene Kelly of zo die zo danst Ja. Sing in the rain Sing in ja, the rain ja Gene ja, Kelly ja. Leuk. Ja. ja dat vind je ook leuk ja, ja de filmpjes, hè de, ik ben meer van beeld oh ja ben nou, ik nou ja de, Leuk. denk even aan de matroos ja. en ik wens je nog een goede nacht dag bedankt Search the world for treasure, learn sight. People. In dit geval dus zonder de soldaat, maar met de matroos in de Navy. 0800 1121 Paul. Hallo Asfit. Hallo Paul. Hallo. Um, ik bel even op over die, die vraag uh, over Kennedy. Want juist stelt een uh, goede kernvraag in principe. Waarom moet dat 75 jaar gesloten blijven? Ja. En uh, je krijgt er maar geen antwoord op. En die laatste meneer, nou. die, die hebt dat uh, wel, wel redelijk goed gezegd. Ja. Uh, want het is natuurlijk gewoon zo. dat. Uh, dat het een. Gewoon, uh, die, die, een juridische zaak is. Maar die mensen. Die, die koppelen allerlei complottheorieën eraan vast. Maar het gaat niet om wat nou. oorzaak uh, uh, en gevolg is. Maar nee. gewoon de. zeg maar. De, uh, de, inderdaad de staatswet en de staatsveiligheidsdienst... heeft bepaald dat dit uh, uh, behoort tot de geheime documenten. En dat staat gewoon in een of andere wet. Um, dat, dat, dat het dan 75 jaar niet naar buiten gebracht mag worden. Ja, en dat begreep ik dus maar steeds niet. Het ligt ongetwijfeld bij mij. Maar ik begrijp nu, en dan is het heel logisch... dat er inderdaad verhalen van bepaalde mensen in staan... die uh, bescherming nodig hebben... Um, nee. Ja, dat, dat, dat, dat zal er wellicht inslaan, maar dat is niet, dat uh, uh, uh, uh, is dat bureau die dat verder besluit, is dat niet uh, helemaal op de hoogte van. Um, tenminste, ja, tenminste, maar die, die, die voert gewoon een, een beleidsregel uit. Ja. Dus je moet het niet aan elkaar koppelen. Oh. Want, want het is, het, in Nederland is dat ook zo namelijk. Dus als hier besloten wordt door de AIVD... Ja. Dat iets tot het uh, uh, staatsgeheim behoort, ja. wordt, wordt het ook niet openbaar gemaakt. Nee, maar wat zou dan de reden kunnen zijn dat iets tot staatsgeheim behoort om mensen te beschermen, toch? Nou, of zijn... ja. zaken lopende zaken. Ja, ja. ja, dat zijn wel die achterliggende achtergrond, uh, uh, de, achtergronden, uh, ja, de achtergronden daarvan, om, omdat het de, omdat het de als het wel openbaar wordt gemaakt. Nou, maar, duidelijk. Uh, dat directe verband, dat is dat, ja, dat is, dat is er wel en dat is er niet. En, en, uh, als, ja, je, het is gewoon puur een, een juridische zaak, dat wordt, dat wordt zo bepaald uh, door de uh, uh, ja, door die instanties dat dit tot ja, en dan, dan is jouw vraag misschien: ja, wie bepaalt nou wat staatsbelang is of niet? Ja, nee, maar daar heb ik wel een beetje een beeld bij. Dus volgens mij, uh, volgens mij ben ik er nu redelijk uit. Ja, en, en, en die mensen gaan ze aan elkaar koppelen en een hele achtergronden bij bedenken. En theorieën, complottheorieën. Ja. Maar er wordt gewoon gezegd van nou, dit, dit verklaren we tot staatsbelang. Want die andere meneer, die had het, die had het over de kerk. Die had ook weer een hele complottheorie over pauze. En, ja, en, precies. Vaticaan en toestanden. Maar, maar ja. het is ook gewoon, het staat ook gewoon in de kerkwet, die, die geldt voor het Vaticaan. Ja, dat dus als, als, weet ik niet, die ken ik niet uit mijn hoofd. Nee, nee, ik ken ze ook niet aan mijn hoofd mm hoor. -hmm. Maar als er iemand, iemand besluit dat, dat dit tot uh, uh, uh, kerkgeheim behoort, dan zal er ook zo'n termijn voor gelden. Ja, en ik, ik blijkbaar, dat termijn, ja. Dat die, dat die termijn niet, niet, niet eens 75 jaar is, maar wel eeuwen kan duren. Oh, ja, dat, daar hebben we niks aan. Nee, maar jij wil graag... <laughs> Ja, wilde misschien graag inzien. Maar ja, uh, maar ik ben van nature redelijk nieuwsgierig. Ja. Dus dat is. Uh, ik vind ja, 75 jaar wel lang hoor. Ja, goed, je bent journalist natuurlijk. Maar uh, ja. uh, wat ik daar wat ik nou begrepen heb. Van, uh, uh, dat, dat, dat, dat van die oude pauze nog steeds geheimen niet openbaar gemaakt zijn. En dat is. Uh, nou, Daarna spreken we toch al wel over eeuwen terug. Dan kun je ook weer leuke boeken over schrijven. Nou, ik, uh, ik dank je hartelijk, Paul. Oké, okay, oké. Okay. En even, even, even nog even, even, even uh, uh, uh, sowieso ja, mensen. Even ja? Ja, even de mens gelukkig zijn <laughs> ja wensen. Maar op die motorrente. Ja. Want dat vind ik wel allemaal amusement. Uh, um, want uh, dat, dat op, op 31 januari, of, uh, 31 januari moet je maar naar horen, op 31 december dan steek ze het vuurwerk af. Ja. En dan rook ze ook uh, dat sigaretje erbij. Huh? Ja, dat is, dat is, dat is natuurlijk onzin. Uh, kijk, het is een aparte brigade. Oh, dat, ja, sorry hoor. Ja, ja, ja nee, Ik begrijp nu wat je bedoelt. Alle inbeslaggenomen wiet en inbeslaggenomen vuurwerk. Daar mogen ja, Twee motoragenten mogen daar feest mee vieren op een Nee, ja? Ja, precies. Ik, ja, ik maak er een beetje een grapje van, maar dat... Dat is natuurlijk flauwkul, maar het is gewoon een aparte brigade... en deze, deze mensen zijn apart opgeleid inderdaad, wat, wat aard zijn. En uh, ja, dat je dan een beetje solistisch te werk gaat... dat lijkt me dat bij het vak horen verder. Oh. Ja. Even. Nou ja, ja ik zit in de andere Paul, die, die, uh, die, die vond gewoon motoragenten... vond hij altijd vrij um, uh, onsociaal communiceren... En die, die had dus vernomen dat het verhaal was... dat het altijd wat onsociale agenten zijn... die tot motoragent worden gebombardeerd. Nou ja. Dat is ah, nee, nee, want je, dat, dat, dat, dat, het, het, is, het is gewoon een aparte... ja, ik noem het maar brigade. Uh, en, en, en, en, en zo heb je ook wel... die hondenbegeleiders, die werken ook alleen. Uh, maar dat, dat kan je ze nog niet tot asociaal bestempelen verder. Dat, uh, nee, nou ja. Dat, uh, het is gewoon een apart uh, vakgebied. Ja. En uh, ja, dat ze wat harder moeten zijn dan, dat, dat is dat je niet meteen overleg met een collega kan hebben. Nou ja, zie je. Dan is het dus toch. Alleen dan is het een, een, een, een ik wou zeggen appel en ei verhaal, een kip en het ei verhaal. Van Zijn het dan de wat, uh, de, ja, de wat solistischere agenten die motoragent worden... of uh, zijn motoragenten worden die automatisch wat solistischer? Ik denk dat het beide... Ja. Nou, weet je wat? We trekken gewoon die conclusie. Zijn we daar ook weer klaar mee? Dan zijn we er klaar mee. Ja. Dan gaan we olieboel eten. Ah, dat lijkt me nog eens een goed plan. Dankjewel. Doei, doei. Doeg. Uh, eens even kijken, want nog zo'n uh, 21 minuten te gaan in uh, deze aflevering van Nachtzuster. En eigenlijk heb ik nog maar twee vragen die niet beantwoord zijn. Zo um, is er de vraag over, over de televisieserie Frost... Want die wordt dus in verschillende volgordes uitgezonden. In de, ik heb het nooit gezien. Maar ik, ik hoor dus dat in de, in de ene aflevering Forst al overleden is. En dan hopla wordt er weer een aflevering uitgezonden waarin hij nog leeft. En dat is natuurlijk voor sommige mensen heel slecht te volgen. Waarom is dat, vraagt Rob of Mahendra zichzelf af. En uh, Paula vraagt zichzelf af waarom cafés niet eerder open en eerder dicht gaan. Waarom begint het uitgaansleven pas na twaalf, vraagt uh, zij zich af. 0800 1121 met antwoorden op deze vragen. Um, even kijken, Frans. Goedenavond. Hallo. Frans Dag Frans. Dag de cryptogram. Ah, want de opgave van vannacht die luidde als volgt. Over ongeveer 91 uur hoor je ze knallen en het antwoord Rotjes was niet goed. Ik dacht uh, Kurken. Uh, wat dacht je? Kurken. Wat zijn dat nou? Ja, dat zijn van die dingen die knallen s'nachts om 12 uur met nieuwjaar. Omdat ze in de champagne zitten hè? Ja, ja. Dat is goed hoor, Frans Templar. Ja. <laughs> ja, zegt hij ook zo'n beetje natuurlijk. Uh, ja, dat betekent dat ik je iets op ga sturen uit de prijzenkast, waar ik dan morgen eventjes flink aan ga schudden. Ah, leuk. En dan valt er iets uit en ik weet nooit wat. En dat, dat stuur ik naar je op. In welke plaats of dorp woon je? Plek. Ik woon in Amsterdam. Oh, dat is lekker dichtbij. Dan, uh, nou, dan uh, is het er binnenkort. Kan even duren. Ik Met de feestdagen. Ja. Ik ben benieuwd. Oké, okay. van harte gefeliciteerd Frans. Kurken was okay, inderdaad het goede he. antwoord. Fijne, Fijne nacht dag. nog. Dag. Dag. 0800-1121. Dat is nog steeds het telefoonnummer dat je nog, uh, nou, nog zo'n 19 minuten inmiddels 18 minuten kunt bellen. Um, eigenlijk met antwoorden op die twee vragen. Misschien nog een uh, snel nieuw vraagje, maar dan moet het wel makkelijk te beantwoorden zijn. Oh, en ik zal nog heel even... want ik kreeg nog een heel lief mailtje van Rob van Dijk... over uh, Trudy, die op zoek was naar zo'n uh, spel op groot scherm voor haar man. En uh, uh, Rob van Dijk die schrijft... Trudy kan contact opnemen met Simpc in Amsterdam... Zij verkopen en verhuren grote touchscreen PCs uh, en die zijn bedoeld voor oudere mensen met grote aanraakbuttons op het scherm. Nou, dat uh, lijkt mij precies wat uh, Trudy zoekt. Dus dan is, uh, ik denk dat geef ik normaal lees ik geen mailtjes voor, maar die geef ik dan nog eventjes door. Uh, Bela. Ja, hallo. Hallo. Goedenacht, goedenacht. Goedemiddag. Goedemorgen. Noem me wel. Ja. Inmiddels. Ja. Ik had nog wat eenvoudige, uh, duidelijke en ondersteunende informatie over de, die schietpartijen met, uh, met Kennedy. Oh, vertel. Uh, mijn theorie is dat het met de internationale wapenhandel te maken heeft. Ja. En dan zullen veel mensen denken, weer een complottheorie die eraan zit te komen. Ja. er zijn gewoon ook vrij veel complotten in de, in de wereld, denk ik. Ja. <laughs> <laughs> uh, het is namelijk bekend dat Kennedy wilde stoppen met de oorlog in Vietnam. Ja. En met de Cuba-crisis. Mm -hmm. En dat zou de internationale wapenhandel, die vooral in Amerika voor een groot deel gevestigd is, uh, helemaal niet zo best uitgekomen zijn. Nee. Bovendien kwam uh, vice-president Johnson, die na hem uh, president is geworden, uit Dallas. Meneer Johnson, die, uh, die woonde in Dallas en die was ook geboren in Dallas, geloof ik. En um, mijn theorie is dat uh, die moord gepleegd is door mensen uh, van inlichtingendiensten, die uh, daartoe gemaand zijn door hoge functionarissen binnen het Witte Huis. Hallo? Ja. Nee, het, klonk als, nee, hoor, het klonk alsof je een komma zette in plaats van een punt, alleen ja, okay. Ja, okay, ik, ik ga, doen, ga ja. toch weer hetzelfde zeggen, van, wat ik vind het wel interessant namelijk, ik vind het allemaal wel interessant, ja. maar volgens mij kunnen we over Kennedy 26 uitzendingen lang praten. Ja. Ja, maar ik heb wel een paar bewijzen uh, voor een deel van die theorie. Ja, maar het, um, maar het gaat het. Nee, maar, nee, nee, nee, Bela, maar, nee natuurlijk. Ja, Want we ja. kunnen er echt zo lang over praten. Maar de vraag was gewoon waarom die dossiers zo lang gesloten blijven. En dan kunnen we natuurlijk ja. alle theorieën van het begin tot het einde doornemen... met alle bijbehorende uh, argumentaties en bewijsvoeringen. dat dan... de waarheid niet aan het licht mag komen. Ah, die Harvey Oswald krijgt de schuld, maar die kon hem nooit geraakt hebben... van die grote afstand met zo'n klein kleinkalibergeweer. Bovendien was het inschot. Nee nee nee, nee, nee, nee, nee, dan gaan we weer. Ja, ik vind het vind wel interessant dat dit blijkbaar toch zoveel mensen... zo aan het hart gaat nog, de, deze hele situatie. Ja, ik was toen ongeveer drie of vier. Ja, grappig is was dat. Ik ben 50 vijftig jaar mee bezig. Ja. Ik kan me nog herinneren dat de juf van de kleuterschool helemaal ontdaan was... en haar collega ook. <laughs> Toen ja. iemand het in de klas kwam uh, vertellen bij ons. Ja, maar het was natuurlijk ook iets heel groots. Alleen, ja, er wordt gewoon een hele praktische vraag gesteld. En we hebben gewoon niet de tijd en de uh, mogelijkheid om echt op alle verhalen dan uitgebreid te En daar mis ik ook de achtergrondkennis bij, want ik weet dan niet uh, uh, wa er is, waarom... Er is heel veel over bekend, ja. maar dat mag niet bekend worden omdat dan uh, de schuldigen nog in leven kunnen zijn. Ja, en maar dat is toch, dat is toch raar. Het, dat is toch een raar verhaal. Vind je dat een raar verhaal? Ja, dat mag niet bekend worden, want de schuldigen zijn nog in leven. Dat is toch raar? Als dat, als dat regeringsfunctionarissen zijn of mensen die in dienst zijn van de regering, ja. dan worden die ingedekt. Ja, en dat vind Echt? ik raar. Ja, dat vind ik ook raar. Hoe kan het nou zo? Zoveel... Dat is wel nee, heel praktisch als je de macht wil behouden, toch? Ja, maar dat, nou ja, goed. Daar kunnen we heel lang over discussiëren. <lacht> nee. Uh, maar dankjewel, Bela, nog even voor je bijdrage op de ja, Ik dat we daar niet wat uitgebreider over hebben. Ja, ik zal eens, ik denk, be, misschien moeten mensen, maar worden. dat gebeurt ook wel, maar mensen met iets meer verstand van zaken moeten er maar mooie programma's over gaan maken. Want daar kun je nog uren en uren over vullen. Ja. Dus, ja. Nou, het is in ieder geval bewezen dat hij dus niet alleen van achter is beschoten, maar ook van voren. Dankjewel, Bela. Op... <laughs> Dankjewel. Is Dankjewel. Dan een ja. <laughs> Doeg. 0800 1121 Hans. Ja, dat ben ik. Goedenavond. Hallo. Goedenavond eigenlijk. Nou, ik had eigenlijk uh, geen kritiek of een opmerking. Ja. Volgens mij opvalt ook de, de hele avond al dat wij zo ontzettend geïnteresseerd zijn in Amerika. Ja. We ja. vergeten voor het gemak dat we hier natuurlijk in Europa nog hele andere landen hebben. <laughs> Iedereen maakt zich druk over Kennedy en dan denk ik op een gegeven moment, we gaan hier naar een soort uh, cultuur van Amerika. Ja. En op een gegeven moment viel me dat op en op een gegeven moment zakte mijn bui, omdat ik aan het telefoon was te wachten. Tot op die manier ook alweer weer, begonnen. Weer over Amerika. ja. Ik denk, jongens, schrijf toch een keer uit. Het is een van de armste landen van de wereld. En waar hebben we het over. Ook als ik zelfs eh, tv kijk, dan, dan, dan, dan is het Amerika, Amerika, Amerika. Worden er geen films gemaakt in Spanje of in Oostenrijk of in Duitsland. Het enige waarbij je dan nog kunt een beetje vinden, is bij de VPRO. En nou ja, dat wou ook eigenlijk, eigenlijk een, een klein beetje kwijt. Ja. Waarom maken wij ons in Nederland zo ontzettend druk over Amerika? Nou ja, omdat Amerika toch ook in de geschiedenis... heel vaak op, op uh, Nederland en Europa heeft voorgelopen in het, uh, in het verleden. En, en, en daardoor uh, blijven wij toch altijd een beetje kijken... van wat staat ons te wachten? Terwijl de situaties uh, steeds verder uh, van elkaar gaan verschillen. Ik dacht dat. Al uh, lang andere landen waren die meer de aandacht uh, op zich zouden kunnen vestigen. Zoals uh, ik noem China of Japan. Ja, nou, dan, maar dat wordt inderdaad ook een keer tijd dat die wereldmachten... maar ja, dat, is, uh, dat, dat moet nog even groeien, denk ik, Hans. Ja, maar ik heb het gevoel, ik ben al sinds twee jaar gepensioneerd... en dan luister ik wel of, uh, regelmatig naar Radio 1 en zo. We even een idee, en ook vanavond jouw programma... In, jongens, Amerika, het is bijna bankroet... Ja, nou dat zeker, ja. Goed, uh, Hans, ik ga nog even door, want ik probeer nog even antwoorden op de vragen te krijgen. Is prima. Dankjewel. Oké, okay, graag gedaan. Doei, goed, doei. Doeg. Ja. Uh, Martijn. Ja, goedemorgen Ah, is het andere Martijn, of hebben we nu Martijn met de betere telefoonlijn? Nou, het is Martijn die nu gewoon uh, bij de auto staat. Ah, kijk, dat klinkt heel goed. En waar belde je over, Martijn? Nou ja... De vraag van Paula over de sluitingstijden. Ja, ja dat, dat is een hele ingewikkelde discussie. Niet zo ingewikkeld als de Amerika materie die al steeds voorbij komt. Maar um, het is natuurlijk het, um, één, ontstaat het in mijn ogen door de 24-uurseconomie. Uh, dus alle winkels zijn langer open, mensen werken langer door, meer ploegen uh, of meer meerdere diensten. Um, dus daardoor is die vraag natuurlijk voor het oprekken van die, van die tijden. Um, en, en zijn er, hoorde ik, ondernemers die eraan gaan vragen. En ook gemeentes die vergunningen verstrekken. Om dat langer te maken, om die uitgangstijden langer te maken. He, en daarom is het niet meer als vroeger. Kijk, vroeger uh, was de supermarkt op vrij, zaterdagmiddag om vijf uur dicht. Tegenwoordig kan je om negen uur volgens mij nog je boodschap halen als je wil bij de grote supermarkten. Mm -hmm. Maar ik ging Daarna, vroeger ook al om, uh, pas om 11 uur de deur uit. Dat snap ik, dat snap ik. Dat is, uiteraard is dat ook um, um, uh, allemaal verschoven. Want ik, ik, mijn vader, die, die midden vijftig is, vertelde van: nou ja, goed, wij gingen tot de kroeg dichtging. En dat was dan om half twee of één uur. En dan was ja. het klaar. Ja. Er, zijn plaatsen, er zijn plaatsen waar het nog gebeurt. Maar je merkt dat in de grotere steden de, de gemeente ook rekening houdt met. Um, ...de vergunningen verstrekken en het aantal zaken en de tijden die, er open mag, die, die een zaak open mag zijn. En uh, dan merk je of dan, dan zie je dus dat sommige zaken tot bijvoorbeeld drie uur, vier uur en vijf uur open mogen zijn. Dat heeft ook te maken met onder andere veiligheid. Want um, um, kijk, ik kan met ervaring spreken dat laat maar zeggen bijvoorbeeld open zijn tussen vier en vijf voor heel veel horecazaken niet lucratief is. Maar um, het is een stukje uitloop ook van je nacht. En um, wat gebeurt er als je, ik noem maar wat, in een stad als uh, Utrecht uh, zegt van oké, okay, twee van alle kroegen dicht. Dat betekent, op dat moment zullen denk ik de meeste kroegen nog vol zitten, dat je in één keer duizenden mensen op straat gaat zetten. Ah oh ja, ja, Die allemaal naar huis toe moeten, die elkaar tegen gaan komen en die ook vervelend gaan zijn. Dus oh ja. uh, gemeenten uh, en ook horecaondernemers uh, stemmen op elkaar, onder andere ook de openingstijden af zodat er een bepaalde leegloop uh, ontstaat die wat geleidelijker is... en waarin onder andere ook de hulpdiensten uh, veiligheid en, en, uh, uh, kunnen garanderen... en, en er kunnen zijn op, op, op dat moment. En dat is um, iets waarin algemeen uh, uh, ondernemers, maar ook gemeentes constant met elkaar over praten. Oké, okay, hoe kunnen we dat soort zaken nou geleidelijk laten verlopen? Hè? Dus niet in één keer de hele kroeg naar buiten gaan... Maar, Geleidelijk aan de zaken leeg laten lopen. lopen. Ja. De, de, de grote discotheken, die, die sluiten uh, zalen in de loop van de nacht. Dus de discotheek doet om vier, drie uur een zaal dicht, om vier uur, om half vijf en zo proberen ze die discotheek geleidelijk aan leeg te laten lopen. De grootste overlast is wanneer je zoveel mogelijk mensen in één keer op straat zet. Ja. Nou, dat is een heel logisch verhaal. Ja, ja het, is, het blijft een hele filosofie, en ik snap eigenlijk Paula ook wel met haar redenering, maar. Um, het heeft ook een beetje met veiligheid te maken. Maar goed, ook met vragen natuurlijk van, van het uitgangspubliek. En hoe weet jij dat allemaal zo goed? Nou, omdat ik al een tijdje in horeca werk. Ik zelf nah. um, um, uh, een tijdje leidinggevend in de grote uitgangsgelegenheid geweest. Dus ook een beetje betrokken was bij die discussie van hè, hoe laat gaan we dicht. Ja. Um, hoe laat is het interessant om dicht Hoe laat is het financieel interessant om dicht te ja. gaan? Maar goed, we moeten ook rekening houden met leegloop, mensen op straat... Et ja, ja, ja, ja, maar waarom, waarom is het toch dat we, niet, dat we nooit om acht uur naar de kroeg of naar de discotheek gaan? Ja, het, het kan wel, alleen dan moet, je, dan moet alles daarop afgestemd worden. Kijk, uh, uh, Staphorst was een, uh, is, een, uh, is een, een plek waar het nog wel gebeurt, onder andere, daar gaat het om twee uur alles dicht ja en Dus om twee uur iedereen buiten. Maar goed, daar is dan verder niks. Ja, wat, wat zag je in ieder geval, ik weet niet hoe het nu is, maar... In het verleden, dan nou, ging half twee lieve mensen uit de kroeg uit. Die stapten vroeger de auto in of de fiets of de taxibus in. En die gingen door naar kampen uh, of naar een andere plek om uit te gaan. Ja. Kijk, uh, op de Schelling zie je bijvoorbeeld ook, daar is om twee uur alles dicht. Om ja. twee uur moet, moeten alle zaken leeg zijn, dan moet iedereen op straat staan. Maar wat is daar aan de orde? Overlast. Um, Politie staat op de, de drukste plekken om de veiligheid te handhaven. Ja, en wat ze daar op de schelling heel goed hebben gedaan... is dat ze de, de, op de campings de toezicht heel streng hebben gemaakt... sinds een aantal jaren. Dus dat betekent dat iedereen om drie uur in zijn tent moet liggen... zijn mond dicht moet houden, geen lawaai mag maken... Ja, ja, ja, en niet ja, ja. meer wat doen. Ja. Nee, dus dan moet je een soort, dan moet je een soort regime gaan, uh, uh, gaan voeren... wat je ook maar weer moet kunnen handhaven... en wat voor heel veel gemeentes ook weer lastig is... omdat ze bijvoorbeeld naar... Uh, twee politieagenten hebben in een straal van 60, of 70, 80 kilometer. Die op ja. een, een bepaalde nacht beschikbaar zijn. Ja, ja daar dus ja, komt veel meer bij blijven, kijken. Ja, ja. ja, ja het, is, het, is, het zijn allemaal zaken die met elkaar afgewogen moeten worden. En, en ja, dan kom je denk ik in een systeem terecht als waar we nu in zitten. Dankjewel Martijn. Graag gedaan. <laughs> nou, helder en duidelijk om zes minuten voor zes op uh, vrijdagmorgen. Ja. Ja. Goedemorgen, ik ga naar bed nu nou. nou wel trusten, hè. <laughs> ja, ja, succes, hoi. Dank je, dag Cor? Ja, met uh, Cor. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Nee, ik ben niet, uh, niet zo'n vaste beller, maar ik had gisteren een wat vervelend onderzoek in het ziekenhuis... en daardoor uh, heb ik vannacht niet zo best geslapen. Graag. En dan schakel je nog eens een keer wat in, hoewel ik er wel eens een keer in vroeger... Uh, Momenten dat ik jullie hoorde, echt wel een keer naar jullie geluisterd heb. Ja. ja. Nou, het maar is je vergeven ik, hoor. Ja. Nee, hoor. Nee hoor, nee Maar ik reageer een beetje over uh, dat politiegedoe op motors en zo. Verder, ja. Politie op motors. Nou, ik moet u zeggen, mevrouw, ik heb. Uh, het is wel een poosje geleden dat ik nog bij de Oude Rijkspolitie gediend heb. Ja. Dat was ik terug in de tijd. Ja. Maar ik mag niet aannemen dat er zo verschrikkelijk veel qua personeelsbeleid veranderd is. Nee. Maar ten eerste zeg ik gewoon, wat ik hoorde is gewoon compleet flauwkul. Misschien kom je bottenrikken tegen op de politie. Yeah. Bij de politie en die bestaan overal. Je hebt goede en je hebt slechte. Dat is zelfs bij de politie zo. Ja. Als, als mensen die sociaal beter met elkaar omgaan. Ook als als gezagshandhaver. Uh, ik geef u een paar uh, wezenlijke feiten. Ik praat over een uh, groep. En vroeger heette dat een groepen bij de Rijkspolitie. Er waren bijvoorbeeld jonge lui die bijvoorbeeld ontzettend graag naar de, naar de verkeerspolitie gingen. Die waren gewoon normaal uh, bij een veldgroep. Gewoon in een klein stadje of een klein dorpje. En die stroomden dus na verloop van tijd als gewone wachtmeester. Wat wij tegenwoordig allemaal agent noemen. Die stroomden gewoon door als ze geschikt waren naar de verkeersdienst. Maar dat waren mensen waar niks op aan te merken waren. Dat ze dus als een soort eindselganger optraden in de groep. Dat waren eigenlijk hele gewone agenten, hele gewone wachtmeesters. Okay. En als je dan praat over hoe mensen soms in een bijzondere dienst terechtkomen, Want het woord viel ook op in andere solistische groepen. Ik geef u bijvoorbeeld uh, begeleiding met honden. Yeah. Wij, hadden wij hadden bijvoorbeeld een hele goede uh, wachtmeester. En die raakte gekwetst aan een oog. Dus hij werd minder geschikt geacht voor de gewone diensten. Yeah. Maar die jongen was veel te goed om met dienst geschopt te worden. En die jongen die werd dus houder van een hond, die werd dus hondenbegeleider. Yeah, yeah. Dus ik bedoel, dat had niks te maken met of mensen sociaal of minder, uh, minder sociaal in de groep. Nee. Of, dus. Ik vond dat echt een flauwkul verhaal. Nou, hartstikke goed, want dan is het even rechtgezet. En dan, dat was eigenlijk de hele vraag van Paul... Ja. of het verhaal dat hij van horen zeggen had ook uh, uh, ja, klopte. Nou, dan kunnen we die gewoon afstrepen als niet kloppend. Het is natuurlijk zo, dat is trouwens tijdens uw uitzending is dat gememoreerd. Het is natuurlijk zo dat je alleen op dat moment... Beslissingen neemt. Je hebt ja. een leuke duo-passagier achterop zitten. Geen leuke jonge vrouwelijke wachtmeisje. Nee, vaak splinter nee. nee, dat scheelt een hoop. Misschien nee, moeten we dat goed. gaan invoeren. Ik ja. vind het hele verhaal als zodanig, vind ik pure kwast. Nou, hartelijk dank. En nog een goede vrijdag. Sterkte, dank u beterschap. Dank je wel. Ja. Dit was de nachtzuster voor vannacht. Volgende week donderdag zijn we er weer. Straks het Radio 1-chanaal met Bert van Sloten. Tot volgende week. Dag.